Het zwarte pak Een hoorspel van Jozef Martin Bauer, vertaald door Wee Bunge Regie, Vries Junior Mijn naam is Lieberich Wolfgang Lieberich, enzovoort Met u, enzovoort, kan ik niet veel beginnen Als u me niet wilt zeggen wat er verder nog komt Ach, heb ik enzovoort gezegd? Oh, het is pijnlijk, heel pijnlijk Half jaar geleden zou toen iets maar nog niet gebeurd zijn Wat u wou zeggen is natuurlijk dat u naar de vakante betrekking van boekhouder had willen solliciteren Ja dat is wel de kortste van mijn vergeefse sollicitaties geweest Nou, ik dank u En neemt u me niet kwalijk dat u weer op lastiggevallen Maar over de zaak zelf is toch nog met geen woord gesproken? Ja, nou, toch wel Met één enkel woord u zei dat ik had willen solliciteren. Ik zou de nuance anders gezegd hebben. Namelijk dat ik zou willen solliciteren. Dat is een kleine verschil. Eh, je krijgt zo langzamerhand een geoefend oor. Mm -hmm. Hoe oud bent u als ik vragen mag, meneer Liebrich? Een zeer geoefend oor. Eh, 54, meneer Brown. En als je 54 bent en eh, je hebt je betrekking verloren... Dan loop je tamelijk zinloos van de ene personeelschef naar de andere. Het is ook in ieder geval nogal zinloos dat ik mijn papieren en heeft overleg. Wat als inleiding gezegd had moeten worden heb ik al lang van buiten geleerd. Ik werk namelijk al anderhalf jaar aan die inleiding. Om zo kort en zo bondig mogelijk te laten klinken. Ja, ik oefen hem thuis. Voor de spiegel. In een net kostuum, hoed en handschoenen in mijn hand. Ik heb een introductie zo geformuleerd dat die effect moet sorteren. Mijn naam is Lieberich, Wolfgang Lieberich enzovoort. Als ik thuis oefen, dan hoef ik hem niet elke keer de hele tekst te herhalen. Op een eerste goede indruk komt eraan. Ik zou graag naar die en die betrekking solliciteren enzovoort. Ech, jammer, dat de indruk die ik bij u gemaakt heb slecht was... De indruk die u met uw leeftijd op mij gemaakt hebt is zelfs uitstekend. Maar uh... ja, enzovoort, Dat is niet waar. Ja. Monibilair die hier staan. Dat ken ik. Modeldirectiekamer. Het uitgesproken moderne bureau en de bijbehorende met beklede stoel. Een tafel hier, die u met inlegbladen in een kleine conferentietafel kunt veranderen. Acht solide stoelen. Ja, heel solide allemaal. Het maakt alleen verschil aan welke kant je zit. Achter de tafel of daarvoor. Verleden jaar april zat ik er nog achter. Bij volraad. Bent u bij volraad geweest? ja. ja. Voor veel mensen, meneer Daum, is volraad pas een begrip geworden door het faillissement. Die zaak is destijds heel correct afgewikkeld. Een buitengewoon fatsoenlijke onderneming. Vooral ook een kerngezonde onderneming... ...die wonderlijk genoeg in een periode van hoogconjunctuur op een klip is gelopen. Ach ja, meneer Volraad is waarschijnlijk te veelzijdig geweest. Hij heeft dus geen beperkingen opgelegd... ...en vooral geen kans om benut te laten... En daardoor is alles tot in de verte vertakkingen in bloei gekomen. Een nekslag zoals die affaire met dat bouwcomplex op het museumplein was niet te voorzien. Het is tenslotte niet de schuld van meneer Valraad geweest dat de bouwkosten plotseling 6 miljoen hoger bleken te zijn dan de begroting aangaf. 6 mm -hmm. miljoen bezitten en 6 miljoen op het beslissende moment niet bezitten maakt een verschil van 12 miljoen. Slimme boer, rekening goed, maar. Kum, graan en Wat heeft het voor zin dat we erover uitweiden? Ik moet vanmiddag nog vier adressen aflopen. Niet iedereen zal me zo vriendelijk afwijzen als u. Ja, wat wilt u, meneer Lieberich? Als u 54 jaar bent, en zo voor... Het spijt me werkelijk heel erg, meneer Lieberich. Ja, dat ook. Dat zeggen zelfs de meesten. Nou, een directiekamer heb je ook niet nodig... Nee, heb je ja. al. Maar misschien een wat eenvoudiger bureau voor een medewerker... voor een veelbelovende jonge kracht. Archiefkasten. Ik heb nog een vertegenwoordiging zo aan passant... dat ik toch bij alle belangrijke bedrijven kom. Maar tot een order die me een kleine provisie oplevert... ben ik het maar zelden. Ik, ik zal eens bij onze inkoopafdeling informeren. Of Peter nog. U steekt als u dit gebouw uitkomt, de binnenplaats over. Derde blok rechts. Tweede verdieping. Meneer Santen. Uh, veel succes, meneer Lieberich. Mijn naam is Lieberich. Wolfgang Lieberich. Geboren in 1906 in Altstadt. Eindexamen in 1925. Volledige handelsopleiding... Volunteer bij de exportafdeling van een staalfabriek. Beheerst perfect Engels en Frans. Rondige kennis van Spaans en Portugees. In het buitenland werkzaam geweest. Vier jaar in de boekhouding en op de correspondentieafdeling van een graanfirma. Uitgebreide vakkennis in de pellerij. Later bedrijfsboekhouder bij een buizenfabriek. Ervaring in kostenberekening en bedrijfscalculatie. Bedrijfscalculatie en belastingadministratie bij de Berga. Organisatie van het Ponskaartensysteem bij Neuner en Zeidel. Hoofd van de Algemene Administratie en Procuratie van een wereldbekende vliegtuigmotorenfabriek. Bijzondere geschiktheid tot het voeren van onderhandelingen op subaltern en ministerieel niveau. Na de oorlog tijdelijk werkzaam bij een groot bankbedrijf. De laatste betrekking bij Von Laat. Faillissement, zegt u? Dit correcte faillissement dat niet de geringste smet heeft achtergelaten... is door mijn toedoen op zo bevredigende wijze afgewinkeld. Maar dat interesseert u niet. U wilt horen hoe oud ik ben... Ja, 54. Al het andere is van geen belang. Alleen dit. En omdat ik al 54 ben, kunt u me niet meer aanstellen. Maar ik heb u toch al dadelijk gezegd dat ik in 1906 geboren ben? Nou ja, niet zo te doen, ik weet het. Heb u nog willen nodig? Ik heb me en met een vertegenwoordiging belast. En zouden we af en toe een order kunnen plaatsen? Dat klinkt haast als bedelarij. Ja slotte wil je ook nog in het leven blijven als je 54 wil, niet? Ja. Nee, niet kwalijk dat ik stoor, meneer Lieberich. De avondpost. Ach, goed, u alles maar gerust weg, mevrouw Burkel. Het zijn toch allemaal maar afwijzingen. Oh, men kan nooit weten. Ah, u weet dus wat? Zoiets zie je nou eenmaal. Een envelop van de handelsbank. Hé? Huh? Misschien... Van de handelsbank? Ja. Even eens hier. Hé... Hey. Een, een cheque? 112 mark. Ja. Yeah. Af en toe, mevrouw Burkel, lukt het me een paar archiefkasten te verkopen. Namelijk oh, koud hebt u het hier in Libri. Hier ben ik u toch niet meer schuldig van. Zo punctueel als u bent. Wie niets bezit kan zich niet de wilde veroorloven van zijn armoede gebruik te maken, mevrouw Burkel. Nou u weer wat geld hebt gekregen, zal ik vandaag de kachel in uw kamer weer eens aanbrengen. Oh, nee, dat is niet nodig, echt niet. Van mijn kolen? Nee, dan zeker niet. Ik ben voor u toch al geen prettige huurder meer. En met een jas aan jij haast niet dat het koud is. U moet die jas niet thuis in de kamer gaan dragen om het een beetje warm te hebben. Dit is het enige mooie kledingstuk dat u nog hebt. Ach, wanneer kom ik ooit weer in een schouwburg op een concert? En daarvoor heb ik hem laten maken, destijds. In uw geval is een lelijke overjas erger dan helemaal geen overjas. En als u hem hier thuis als kachel gebruikt, nou dan zal hij gauw kaal en afgedragen zijn. Het is nog maar een kwestie van tijd, ik weet het. Met pakken heb ik toch ook allemaal op de draad versleten. Op die manier zal het niet lang meer duren of u kunt zich nergens meer presenteren. Wat u kunt en wat u aan uw lichaam draagt, dat is uw enige kapitaal. In elk geval heb ik mijn zwarte pak nog. Oh maar als u daarop moet terugvallen, bent u aan het eind gekomen. Zwart maakt slank. We hebben bij u de aardappelsoep en de koolrapen wel voor gezorgd. Ah, zwart maakt slank. Zwart maakt jeurdiger. En tegelijkertijd ernstiger. Als ik in mijn zwarte kostuum kom solliciteren... ...trekt een personeelschef zes of zeven jaar van mijn werkelijke leeftijd af. Van de leeftijd die in mijn papieren staat. Maar waarmee ze het niet zo nauw nemen als ik er onmiskenbaar jonger uitzie. In dat zwarte pak kunt u niet gaan solliciteren. En dan het die jas erover. Ja. Ja, ja, dat zou nog gaan. Ik zou het eens moeten proberen. Maar vooral niet te vaak. Ziet u, meneer Libri... als een zwart pak dat voor feestelijke gelegenheden bestemd is... eenmaal glimmende plekken krijgt, dan is het uit. Dan wordt u beschouwd als iemand die betere tijden heeft gekend. Ze stoppen u een mark in uw hand uit medelijden... en om van u af te zijn. Ja, en die witte zijde sjaal die ook al betere tijden heeft gekend... Een beetje vlot tussen kostuum en overjas gedrapeerd. Mijn zwart met witte schouderdas op een smetroos wit overhemd. Verdorie, nou zou ik toch wel eens willen weten... of die idioten ook nu nog het allereerste aan mijn leeftijd blijven vragen. Geef eens hier, Wat? dan pers ik uw broek nog even op. En geeft u het overhemd ook maar, dan slijk ik de boord nog. Ja. Een mens van honger prettiger als hij goed gekleed is. Ah, de angst voor de honger is bij u allemaal niet geworden... U krijgt toch ook de uitkering waar iedere werkeloze recht op heeft? Ja. En een paar marken heb ik van vroeger gespaard. En af en toe verkoop ik nog wat kantoormeubelen ook. Ach, u weet net zo goed als ik dat ik van alles bij elkaar nooit meer een kostuum zou kunnen kopen. Al mijn geld gaat weg aan hele dagen rondreizen. Aan al, al door nieuwe kopieën van mijn getuigschrift, aan foto's, aan partij. Wat blijft er dan nog over om wat te eten? Aardappelsoep en koolrapen, ja. Je hebt gelijk. En verder... Honger heb ik. Niet alleen angst voor de honger... Nee, honger. Om half zeven ben ik al onderweg... om het eerste ochtendblad te kopen... voor de aangeboden betrekkingen. Met een lege maag natuurlijk. Om acht uur ben ik al god weet waar... en wacht tot de kantoren beginnen. Om tien uur heb ik mijn eerste afwijzingen al... en honger. Honger. Om tien uur. Op een tijd dat een ander nog helemaal niet aan eten denkt... Tien uur precies. Dank je, Duibert. Neem de wagen maar weer mee. Het zal weer laat worden. Is het vroeg genoeg, excellentie? Als ik om twee uur weer voorrij? Oh, rijkelijk vroeg. Oh, mijn tas met de tekst van mijn toespraak. Alsjeblieft, excellentie. Verder ligt er niets meer in de wagen. Met bespreekwoordelijke punctualiteit, excellentie. Raad van Toezicht en directie... spreken er een blijdschap over uit... dat u de feestelijke opening... van het nieuwe gebouw van de Handelsbank... hebt willen bijwonen. Mag u voorgaan, excellentie. En wat staan er allemaal voor... lange inleidingen op het programma? Het is me niet helemaal gelukt, alle heren... die absoluut het woord willen voeren... tot zelfbeperking te bewegen. Nou goed, dan laat ik me ook niet aan banden leggen. Op een paar zaken moet ik wel wat uitvoeriger ingaan. Vooral nu in verband met de... Verhoging van het discountenpercentage. We zullen wel zien. Goedendag. Goedendag. Uh, uh, goedendag. Aha, uh, de minister van Economische Zaken is er ook al. Die man is altijd pijnlijk precies. Laten we dus maar meteen naar binnen gaan. Dan maar is het toch beter dat ik... Uh, huh? U wilt er nog even uit? Nee, dat is onmogelijk tegen de stroom inzwemmen Kunt u niet meer? Mag ik me voorstellen, collega Roest? Limerick. Aangenaam, ah, bijzonder aangenaam. We zijn zeker vanwege de plechtige opening de loketten vandaag helemaal niet open. Nee, absoluut niet. Oh. Gaat u mee? We moeten ervoor zorgen dat we niet in de kranten terechtkomen bij verder merkten we nog op. Kunt u uw jas kwijt? Ah, hier, hier. hebben we zoiets als een vaarder over. Je moet je hier wel wat lichter maken aan een stukje straks. Hè? Een helse hitte. En dan te bedenken dat er minstens twee uur lang gesproken wordt. Klaar? Nou, daar gaan we. Ja, maar dat is toch werkelijk niet de juiste plaats voor mij? Nee, nee, u hebt gelijk. We moeten verder naar voren. Ik ga ja, dat niet. Excellentie, meneer de voorzitter, dames en heren. Het geestelijk moment van deze plechtige opening... ...welke ik de buitengewone eer heb te mogen verrichten... ...heeft, boven het feitelijk gebeuren uit... ...een zeer bijzondere betekenis gekregen... ...door de namen en antecedenten van onze talrijke eregasten. Aan de spits waarvan... Ik voor alles mag begroeten zijn excellentie, de minister van Economische Zaken, dokter Imhoff. Wat is dat, meneer Libri? Nou, nou, de, de minister is wel te genieten. En de president van het bankconstant, dacht ik ook wel in staat om het een of ander nieuw idee op de proppen te komen. Een Handige jongens, die twee. Ja. Maar voor de rest kan je het beste niet luisteren naar wat je hoort. Je moet zien dat je die twee uur zonder letsel doorkomt. Ik ben hier, namens u allen, onze diepgrondige, hartelijke dag. De ontspanningstendensen werken evenwel de exportvraag... en de sterke toename van het particuliere verbruik in de hand. Het is te vrezen dat door de loonronde... de voorgenomen wijzigingen van de rentevoet en de nog te verwachten sociale maatregelen... een hernieuwde verscherping van de conjuncturele spanningen... in het leven zullen worden. Het is niet alles welvaart wat rijk maakt. Het is een moeilijke materie, maar machtig interessant. Ruimte wordt geschapen voor de vraag... Of een nieuwe loonronde, geen belangrijke prijsverhogingen achter zich slinkt. 11.35 uur. 35. Oh, die besnoeien de spreektijd van de minister. Ja. Jammer. Dat is de interessantste spreker. Ja. De moderne psychologie stelt zonder midden eis dat het economisch proces niet slechts van de technische kant wordt benaderd. Het is even belangrijk ook de mens die het apparaat in beweging brengt in onze economische berekeningen te betrekken. Voor het verloop van de volkshuishouding is het van beslissende betekenis hoe wij ons gedragen, hoe wij handelen. Of we optimistisch zijn of pessimistisch, of we à la hoog speculeren of à la bijs, of we willen sparen of besteden, dat alles resulteert uiteindelijk in economische gegevens die een duidelijke taal spreken. En hiermee de ik de handelsbank voor geopend. Zo, nu kan de handelsbank zijn loketten openen. De behoefte aan veiding en geest is voldoende bevredigd. Overigens kan je duidelijk merken dat het al twintig over twaalf is. Hebt u ook geen honger, meneer Libri? Ja, dat wel, al, maar is, uh... Ach, als die maaltijden maar niet zo eindeloos lang duren... Kom mee, eerst nog even een sigaret opsteken, zodat we de spieren weer een beetje hebben losgelopen na dat lange zitten. We gaan trouwens dadelijk weer vrolijk verder met zitten, maar dan aan een goed gedekte tafel. Heeft een mens wat meer beweging voor zijn botten en zijn binnenste. Ach, lieve hemel, kijk nou eens. Daar hebben ze de grote conferentiezaal voor vandaag in een gastronomische showroom omgetoverd. Eet smakelijk. Die vloeiende rentepolitiek die hier wordt gedemonstreerd... ...schijnt me achter niet de slechtste te zijn, hè? Op uw gezondheid, meneer Correoos. Proost. Proost. proost. proost. Meneer Stiefel, proost allemaal. Ja. Ja, Het geld is zo onvermoeibaar dat het ook nog werkt als de bank vakantie houdt. Ja, ja. En in ons hoofd zelfs nog terwijl dat... We slapen. Ja. Dan ga je s morgens de deur uit, dus check in je zak en je raakt hem niet eens kwijt. En smiddags om drie uur zit je er nog. Ja... Ze gaan nog een keertje met een kip Ja, ja. Eent u ook nog, meneer Lieblings? Oh, een mens laat op zich afkomen wat onafwendbaar is, hè? Ah, wees blij dat die sympathieke genietingen u nog geen moeilijkheden opleveren. Wat? Financiers zijn in de regel geen grote eters. Oh, nee? Ja. Kijk maar eens naar meneer Karpmins. Die laat pro minstens anderhalf miljard door zijn handen gaan. Maar de kreeft heeft hij zo bedachtzaam aangesproken als een transactie achter het ijzeren gordijn. Ja, ja, dat is uh, gal. Zo? Ja, ja, meneer Libri. Die gal, hè. Dan werkt mayonaise als een schot hagel onder je ribben. Hm. Aardappelpuree doet nog minder kwaad, hè. Wat dat betreft hebben arme mensen het beter. Ja, als ze zich tenminste nog aardappelpuree kunnen permitteren. Ja, ja. Dan moeten we eens op de minister letten. Ja? Die schijnt wat last van suiker te hebben. Zo. Ja, je merkt het aan de voorzichtigheid waarmee hij van bepaalde dingen neemt. Hm. Nou, ik mag me nog veroorloven onvoorzichtig te zijn. Ja, ja met uw figuur en uw leeftijd, meneer Librich. 45, niet? Hm? Nou, mijn hele vermogen zou ik willen geven aan een man die met die negen jaar inderdaad jonger zou kunnen maken. 54 54, beste keer. Nee, nee, toch. Benijdenswaardig. Ja. 54 zijn en eruit zien als 45. Ja, ja. Oh, zo iemand kan zijn vermogen gemakkelijk weggeven. Hij maakt nog zes fortuin voor hij 80 of 85 is. Ja, Wat? zeker. Ah, kom, kom, kom, u wordt 95. Kom, kom, kom, ja. Ja, nou, nou, alsjeblieft niet. Ja, dat zegt iedereen. Die mensen zuchten nou eenmaal graag. Dat houdt ze elastisch. Ja. Mag u nog eens Schenken? Nou ja, dat is ook een stuk plichtsvervulling, ja. ja. Alleen eh, niet achter het stuur van uw wagen straks. Oh, ik kijk wel uit. Nee. De gemeentententrem vervoert me veilig en goed ja, ja, ah, ja, meneer Lurie, laat niemand iets ten nadelen van de gemeentententrem zeggen hoor. Ja. Bij gelegenheid als deze schrijft de chauffeur altijd een privébon uit, ziet u? Alsof iemand hier van zijn genoegen heeft gegeten. De tramconducteur vraagt geen rekenschap of. Of we d'appelburee hebben gegeten of appelsap hebben gevonden, <laughs> wat? Nee, die oh, vraagt ook niet hoe oud we zijn. En poeiert ons ook niet af wat we tegen hem moeten zeggen: 54. Oh, wat koketteert u toch altijd met uw leeftijd, meneer Lieberich? Ja, dat is mijn eigen zeer persoonlijke tragiek, beste collega Hoos. Maar uh, laten we daarover liever zwijgen. Hier bij de disconto-politiek en bij Mozart. Ach, ja. Daarvoor is de wijn te goed en de sigaar te dus voortreffelijk. Oh, zeldzame sigaar. Ja, dat is nou weer mijn eigen, zeer persoonlijke tragie. Vaatkracht. Geen sigaren meer. Oh, nou, dit is geloof ik mijn zesde. Ja, nou, maar als het bij de eerste sigaar gaat merken, onder de tweede knoop van uw overhemd, dan stopt u daar vanzelf mee. Oh. Kent u dat onaangename gevoel onder de tweede knop niet? Nee. nee? Ja. Als maagbrand. Maar dat is het niet. Het is alleen maar de onprettige aankondiging dat ze u vandaag of morgen dood achter uw bureau zullen vinden. Ah, kom, kom, kom, kom. kom. Uh, zes of acht overlijdensadvertenties in de dagbladen, dertig regels in memoriam in het financieel bijvoegsel. ...en droefgeestige bespiegelingen van de overlevende... ...bespiegelingen die resulteren in het voornemen... voor dan wat minder hard te werken. Maar wie kan nou leven zonder te werken? Oh, nou, in mijn geval is het zo. Ach, geluksvogel. Ik doe op het ogenblik niks. Helemaal niks. En nu rijdt met de tram. En laat de hele kraam van conjunctuur... ...en afremmen van de conjunctuur aan uw oren voorbij gaan... ...zoals wij hier, Mozart. Man, man, je bent te benijden. Zeg, uh, van Mozart gesproken. Ja, dat is eigenlijk prachtig. Luister eens. Ja. ja, en toch moet die straat daarom gestorven zijn. Wie? Een van de arme. Ja, die deur is absoluut dicht. Als alle tekenen niet bedriegen, hebt u absoluut te veel gehad. Oh, veel te veel, mevrouw Burkel. Wel, schildpadsoep, <laughs> kip. Bernkastel op doktor, 53. Maar meneer Lieberich. Dat is mooi, mevrouw Een edele ziel vol medelijden met armen. Ja, ja. Zeg, heb ik wel heel zeker mijn laatste huur betaald... of hebt u de zaak uit louter medelijen blauw-blauw gelaten, He? De huur is betaald. Mooi. Een pak dat u gisteren gedragen hebt is weer opgeperst. Ah. En de post ligt in uw kamer. Mooi. Hangt u straks dat mooie zwarte pak even uit, uw enige goede pak. Ja, dat klopt. Precies. Mijn beste, mag ik wel zeggen. Ja. Hebt u tenminste die cheque geïnd? Oh, ik denk aan, de mens. Ten eerste was de bank gesloten... En ten tweede zouden ze mij met een cheque van 112 mark zeker ter plaatse gearresteerd hebben. Waarom? Oh, Montreur, de cheque van 112.000 zou ik misschien wel van zilverd hebben gekregen. En zelfs dan zouden ze waarschijnlijk nog een neus hebben opgehaald. Hmm? Hier is hij. Ik heb hem nog. Ja, je zult toch niet willen beweren dat ik dronken ben... ...dat ik niet meer weet hoe het met mijn financiën gesteld is. Apropos, financiën... Een oh, de cheque hebt u tenminste nog. Ja. Maar verder... Wij bent u eens hemelzaam terechtgekomen in een kroeg blijven plakken. Ja, in een kroeg van marmeren tafels, heb ik gegeten. Ja, misschien was het geen marmer. Eh, Caucasisch noottenhout misschien wel. Met damast gedekt. Dat zal wel. Ja. Maar neonbuizen in plaats van kristallen luchters. W wacht, aangenaam heeft de minister van Economische Zaken tegen me gezegd. Ach, ja, ja, ja. Nou, om eerlijk te zijn, mij is het nog veel aangenamer geweest, hoor. Mij minder. Nou, ik word toch echt niks anders dan mijn jack in, hè? Hm? Handelsbank, de Lessing Alley. Ja, die is nog in aanbod. Nee, nee, nee, nee, die is klaar. Kant en klaar. Nee, De roebel kan rollen. <laughs> zeg, de deuren van de hoofdingang staan wijd open. Ik ga naar binnen, hè. Vreemde situatie. Alle klanten heel elegant in het zwart. Geen loket open. Ik voel me helemaal niet op mijn gemak. Nee. Nee, maar net als ik weer weg wil gaan... ...komt de minister van Economische Zaken voor, zeg. Zeg, goeiedag, zegt hij tegen me, goeiedag. Ja, ja. Tegen mij, goeiedag. Rechts van de minister twee of drie zwaar Links ook nog zoiets. Die versperren me door, de, de weg, hè. Ik moet dus terug. De bank weer binnen. Ik moet meedoen of ik wil of niet. Nou, zeg. <laughs> Zeven toespraken. Strijdkwartet. Zo, zo. Ja, nou, die, die minister is een vlotte jongen, dat moet ik zeggen hoor. Die heeft me die geldzakken daar het een en ander naar de kop geslingerd. Wijnflessen zeker. Nee, dat komt later. Banket, noemen ze zoiets. Banket. Ja, op het programma stond verversingen. En toen hebt u daar. Nou, en of. Huh. Nou, en uh, intussen had er zich een snijt me aangesloten, een zeker ...die blijkbaar de voedseluitdeling minder aantrekkelijk vond dan ik, hè. Die mag niet roken, ziet u. Nee, nou, u, u rookt rook, ook niet, mevrouw Burenko. Nee. Nee, nee, nou wacht eens. Een paar sigaren heb ik nog over. alles oh, eens kijken. Ah, oh, nou is er eentje beschadigd. Dat is wel jammer. Ik sta versteld. Ja, dat, dat, dat stond ik ook. Maar ze hebben me dadelijk vervolgen gezien. Ja, dan kom je binnen en je ziet eenvoudig geen kans meer naar buiten te komen. Omdat je een zwart pak aan hebt, word je binnen geloodst. Je schudt handen en zacht met een kleine beur. Oh, lieverig. dan lieverig. Nu is bij die en dan weer bij die. En je krijgt te eten. Je hoort zeer verschillende redenen voor. Ja, maar dan ook wel heel verschillend, hoor. Heel verschillende van wat ik gewend ben, dan bedoel ik. Ja, ja. Is <laughs> ja, ja. vandaag met de sollicitaties gegaan? Nee, sollicitaties? Nee. Maar mensen leren kennen, mevrouw Burkel. En me zat gegeten. Niet tot aan de tweede knoop van me over en nee. Helemaal tot bovenaan toe. Maar... Ja. U kijkt me nou een beetje eigenaardig aan, mevrouw Burko. Nog nooit honger gehad, hè? Nee. U krijgt pensioen omdat uw man zalig zich een solide ambtenarenpositie had aangemeten. Ik heb als enige solide waarde mijn 54 jaren. En daarmee ben ik onverkoopbaar geworden. Hè? Nou, mag iemand zich daar niet een enkele keer zat eten? De meer van ze met eten hebben opgedrongen? Nee, ja. Ah, je hebt gelijk. Achteraf schaam je je toch wel voor, hè? Ik weet het eigenlijk niet. Nou, in elk geval geeft u me straks uw te pak om op te persen. Ja, goed. U hebt het behoorlijk verkreukeld. En zelfs zo ziet u er nog goed mee uit. U bent een ander mens in zo'n kostuum. Ja, juist. Yes. En die andere mens kan zich zat eten. <laughs> Wat Burkel, als u morgenochtend boodschappen gaat doen... wil u dan meteen de belangrijkste kranten van me meebrengen? Zeker, meneer Libri. Ja, want morgen en overmorgen dien ik schriftelijke sollicitaties in... omdat er toch niks open is op zondag, hè? Ja. En met ingang van maandag... begin ik weer met mijn bedelarij op hoog niveau. Nou. Goedemorgen. Goeiemorgen. Ook goedemorgen. Oh, Ander van hè? Och wat, iedereen op de grond. Geleerden zijn zo'n onrustig nerveus mensen. Ja. Ik maak dit geologencongres nu al voor de vijfde keer mee. En ik doe elke keer weer de ervaring op dat de interessantste problemen in de wandelgangen behandeld worden. De referaten zijn meestal gordroog. Waarmee ik niets ten nadele van de geologen gezet zou willen hebben. Oh, pardon, mijn naam is Limpert. Liberi. Liberi? Yeah. <Sultat> Juist! Heb je niet over het Baikalische Dorje een uitvoerige verhandeling gepubliceerd? Je ziek. Oh, Siert u me alsjeblieft niet met andermanspheren. Overigens zou ik graag in alle rust toeschouwer zijn bij dit ongetwijfeld bijzonder belangwekkende congres. Maar zonder alle voordrachten te moeten bijwonen. Blijft u dan tenminste tot de lunch? Nee, nee. nee. Ik wil de wetenschap niet aanmeten hoor. Ik kan beter afscheid nemen. Oh, maakt u zich niet ongerust. We worden niet met ertse mineralen gevoed. Het brood der wetenschap is weliswaar karig, maar de industrie laat ons niet voorkomen. Oh, en ja. die weet al wat ze doen. Ja. Yeah. Er komt behoorlijk wat op tafel, heb ik me laten vertellen. Oh, ze schijnen te willen beginnen. Laten we bij elkaar blijven, meneer Libri. Oui. Hier, hier is nog plaats. Maar uh, helemaal ongeplukt komt u niet van me af. U hebt nog andere veren dan andere sferen. We kunnen toch, uh, ook zonder dat ik me op uw wetenschappelijk niveau begeef, over uw ervaringen en prestaties van gedachten wisselen. Nou goed, maar uh, laten we maar eerst eens luisteren naar wat anderen ons kunnen vertellen. Hooggeleerde heer, zeer geachte dames en heren. Uit naam van het geologisch genootschap, waarvan ik de eer heb het jaarlijks congres te mogen openen en leiden, heet ik alle die aan onze uitnodiging gevolg hebben gegeven, van harte welkom. In het bijzonder geldt mijn welkomstgoed, professor Van Schwartz, die zich in de wetenschap van de gesteente in het Himalaya gewerigde, zo buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt. <tied> Och, och, En dat allemaal om een warme maaltijd. Waar ik al niet terecht kom. Maar... De situatie is nu al zo dat wij, importeurs van zuidvruchten, tot speelbal zijn geworden van die mislukt agrarische politiek. We kunnen degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn geen verwijt maken van het feit dat het hun ontbreekt aan elke vorm van begrip voor de situatie. Van een ineengestorpte markt voor sinaasappels, nadat Spanje ten gevolge van de abnormale vorst in de afgelopen winter volkomen is komen te vervallen als leverancier. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. We hebben getracht andere markten te ontsluiten ter vervanging en komen met Egyptisch en Israëlisch fruit aan de markt, uiteraard bij sterk verhoogde vrachtkorten. Ja, ja, ja, ja. Maar wat wij de heren van de regering wel moeten vermijden. Is de invoerpolitiek die ieder jaar, onstreeks de tijd van de vroege aardappels, de vreemdste capriolen laat zien door een invoerverbod in te stellen. Vele weken voor de eerste vroege aardappels van eigen bodem op de markt kan komen. Yes. Dat is fancy. Ja. Ja. Vroege aardappels, aardappelpuree. En die kerel die kletst maar en kletst maar en schijnt er helemaal niet aan te denken dat het er lang tijd is voor het middageten. Hoe ver ook de indrukwekkende slagschaduwen van het economische wonder mogen rijken, wel haast door bijna niemand te ontwijken, bedroevend weinig zijn de scheppende kunstenaars erdoor aangeraakt. En als ze dan werkelijk nog een enkeling met vallen en opstaan, de methode heeft gevonden van zijn kunst te leven, dan slotte de niets ontziende belastingpolitiek de karige overschotten op, ...die deze kunstenaar misschien voor zijn oude dagsvoorziening apart zou kunnen leggen. De kunstenaars in de vrije sectoren vormen nu eenmaal geen kiezerskorps van voldoende omvang... ...en zullen daarom met hun klachten en wensen altijd aan een dovenmansdeur kloppen. Dat we desondanks nog leven, is wel een groot wonder. Dat we desondanks nog kunstwerken scheppen... Danken we aan het fantastische geloof in onszelf. Ja, ja, ja, ja. Dat ondanks alle moeilijkheden in een tijd als deze een grote groep jonge mensen van uitzonderlijk talent de moed heeft kunnen vinden scheppend werkzaam te zijn, mogen deze grote zomertentoonstelling tentoonstelling bewijzen, die ik hiermede voor geopend verklaar. Ja. Een mens raakt nog nooit uitgeleerd. De kunstenaars hebben ook honger. Nou, de schilderijen heb ik niet veel verstand... maar het koude buffet is een klasse apart. Daar heeft de regering tenminste voor gezorgd. Meneer de minister-president, dames en heren... even een korte rondgang door de expositiezalen. Och, hemel. Hier ik wel de blik van de minister-president... Ja, als je ook zonder betrekking was, zoals ik, excellentie... dan zou je ook een andere volgorde kiezen voor je genietingen. Hm. Die spullen zijn eigenlijk prima. Ja. Zo gaat dat. Zo gaat dat niet, meneer Lieberich? Jawel, heus. Het gaat best. U hebt zoveel sigaren en sigaretten in uw zakken gestopt dat ze uitpuilen. Ja, maar niet alleen rookartikelen. Er is ook wat te eten bij. Hier, die kaasstokjes bijvoorbeeld. Mm. En dat allemaal in de zakken van uw mooie zwarte pak. Ja, een mens moet vooruitzien, beste mevrouw Burkel. Van een handdruk van de minister-president kan ik niet leven. Nou, het congres van de kinderrechters was een uitgesproken sof... Belegde broodjes en koffie. Zo. Ja, en voor iedere aanwezige tien sigaretten. Precies afgepast. Maar ja, we hebben een bijzonder interessante discussie gevoerd... ...over het vroegrijpe kind en de, de jeugdcriminaliteit. Ja, ja, wat de mensen niet allemaal weten. Ik sta verbaasd over mezelf, u geloof Maar uw pak, meneer Liberi, uw pak... Ik heb op het congres van de vrije sociale instellingen voorzichtig geïnformeerd... naar de mogelijkheid een nieuw kostuum van deze kwaliteit te krijgen. Maar precies zoals het eten daar massawerk was... kennelijk afkomstig van een goulash-kanon... iedereen een portie op zijn bord geschoten... net zulk massawerk zijn de kostuums en het ondergoed van de sociale instellingen. Uh, u vindt het tegenwoordig <laughs> toch al lang goed. Als u maar aan de ruif komt. Nee. Yeah. citeren doet u zeker ook niet meer. Jawel... Maar in het hoogseizoen is er van alles aan de hand, mens. De ene conferentie naar de andere. En mijn kostuum voedt me, van enkele mislukkingen afgezien, voortreffelijk, hoor. <laughs> wat er ook maar ingewijd, feestelijk geopend of met voldoening gesloten wordt, wat ook maar aanleiding geeft tot een goed diner, vindt mij onder zijn gasten. <laughs> oh, oh. Vandaag of morgen loopt het verkeerd, als meneer Lieberich. De weg omlaag voert zonder onderbreking over een hellend vlak, mevrouw Burgot. Of er nou een pasgebouwde kerk wordt ingewijkt. Of dat de belangengemeenschap voor non-ferro-metalen een congres houdt in het Colosseum. Of dat er een gevangenis wordt bezichtigd. Er komen voor het grootste deel toch altijd weer dezelfde mensen bij elkaar. Ja, je hebt direct contact. Je hoeft nooit alleen te zitten. Oh, ze kennen u dus al. En of ze me kennen. Ze reserveren al de beste plaatsen voor me. De daar voor ons is, Lieberich. Geen notie. Wie is Liberis? Nou, eh, die ken ik gewoon. Heb hem ook alles ontmoet, herinner ik me. Ja, er is niks te doen of je ontmoet hem. Cementbranche, bouwmaterialen? Eh, niet zo concreet en niet zo tastbaar, geloof ik. Waarschijnlijk lijkt het me dat hij iemand is die van iedere financiële transactie die ergens afgesloten wordt een lucht heeft. Maar hij blijft op de achtergrond, ziet u. Hij doet alles zo dat het gordijn waarachter alles zich afspeelt nauwelijks beweegt. Geld wordt tegenwoordig het meest daar verdiend waar niemand het vermoedt. Een beetje kaal. Wat geld? Zijn kostuum bedoel ik. Gierigheid misschien? Zoveel uiterlijk bederft iemands goede reputatie. reputatie. Ja, dat is onzin. Ik heb in Lissabon de oude Gulbenkian een keer ontmoet. Die liep met zijn blote voeten in die pantoffels. Zo arm of zo rijk moet je zijn dat je er zo afgetrapt bij mag lopen. Kleinere geiten is geen schande, maar een kwestie van smaak. Ja, ik kom hier overmorgen bij die grote receptie in het Apollo Theater. Wat is daar dan aan de hand? 50 jaar jubileum. O, ja. Ja. Ik ben gek op operettaanten of van. Ja. Ja. Maar ik ben bang dat die balletratjes niet al zo knap zijn als ze van de buren naar beneden komen. Maar ik ga er natuurlijk naartoe. Allicht. Ja, Herel. Nieuwe bericht, meedoen. Ach, ik deed al mee, vrouw Lissie. Toen u nog op de binnen stond en aan Jan en allemaal je mooie benen liet zien. Ik heb hem een klein beetje om. Het is maar één keer in de vijftig jaar dat ze je champagne schenken voor de doodgewone koeristen. Vijftig jaar is lang. En als ik er de volgende vijftig jaar op opzitten tot we weer champagne krijgen... ...dan ben ik of zo schaamteloos beroemd dat ik kan zeggen dat ik 38 ben. Of ik ben... Nou zeg... Er zou zijn in uw champagne remorst. Huh? Ach, uh, onzin. Een mens rekent wel eens. En als je dan je eigen rekening opmaakt... Iets anders dan, dan rekenen kunt u niet, hè? Oh, kunnen we wel. Maar dat rekenen komt vanzelf. Een ramp met mensen van uw slag. U bent toch meneer Lieberich? Jazeker. Natuurlijk ben ik dat. En wat ben ik dan nog... Oh hemel, als ik alles was wat u bent, zou ik mijn leven heel anders inrichten. Nou, het is al tamelijk uh, ingericht, hè? Een humor hebt u, meneer Liberi? Als een kater die zijn vuil heeft gebrand. Kom, laten we drinken. Het kost vandaag niks. Ja, drink liever. Het kost vandaag niks. Drink, dat gaat niet zoveel. Zoals uw leven leeft, is het verkeerd. Moet jij nou weten hoe het goed is en hoe het verkeerd is, Groentje, dat je bent? Moet je daar die meneer Cernin zien zitten, die opgedirkte prots, die wordt er gewoon misselijk van. Mm -hmm, hij gaat voor vermogen door. Hij heeft veel invloed. Invloed mag hij hebben, maar of hij vermogend is, blijft de vraag. Ik hou hem voor een avontuur hier. loopt rond als een aangeklede aap, brillanten in zijn overhemd. Waarschijnlijk zijn ze niet echt. En wat dan nog? Wat gaat ons dat dan? Het kan nu helemaal niet schelen hoe anderen eruit zien, hè? En toch is de aankleding minstens de halve show. Ja, om je je kleding hoef jij je anders niet druk te maken, Lissie. Je bent jong, je bent knap en jij hebt mooie benen. Je hoeft nog niet eens jong te zijn om er goed uit te zien. Je moet alleen wat zorg aan je uiterlijk besteden. Maar u hoeft nu ook weer niet met brillanten op uw overhemd rond te lopen zoals die meneer Tzernien... Al zou u zich heel goed stenen kunnen permitteren als eieren... Dan zou ik het kunnen, ik ga ze toch niet dragen? Nee, u loopt liever in uw afgedragen als u de pak rond. Omdat u het doen kunt. Zuinigheid, hè? Zuinigheid is de sport van mensen die werkelijk rijk zijn. stel dus jij je eigenlijk die rijke mensen voor, dom schaap. <laughs> Ik heb tenslotte te horen. Dat is meneer Libri, zeggen de mensen... En als je vraagt wie die meneer Lieberich dan wel is, dan halen ze hun schouwer op en zeggen... Nou ja, meneer Lieberich, die zie je letterlijk overal. Oh, ben je te horen, lieverd. Dat er in het leven ook nog andere dingen bestaan, komt eenvoudig niet bij u op, hè? U bent zeker vrijgezel, niet? Uh -huh. U gunt u zelf niet eens een vrouw, hè? Oh, daar ben ik nou echt nooit aan toegekomen, van liefde ook nooit iets gehoord, gelezen of in een film gezien? Och, Wint, wanneer kom ik nog in een bioscoop? En van de kranten en tijdschriften leest u alleen maar het handelsgedeelte. Een honden bestaan als je het goed beschouwt. Arm, armer dan ik. Ja, ergens klopt het wat je zegt. Drink, vandaag kost het niks aan andermans tafel. Jij bent nog zo dom niet, Lizzie. En aardig ben je ook. En in de ware zin niet zo straatarm als jij. Heeft er overigens van louter armoede en krenterigheid nog een tweede naam op kunnen overschieten? Voor een naam? Wolfgang heet ik. Kijk hmm, eens aan. Yeah. Klinkt niet eens slecht. Wolfgang Lieberich. <laughs> Wolfie, zeggen we dan. Maar het klinkt niet goed als iemand zo serieus is als jij. Dan kan je tegen een jongen van 25 zeggen. Waarom ben jij? 54, gauw 55. Lieren kan je ook niet. Ik zou je voor een jaar of 46 hem anders zien. Daar hou ik van. Waarvan? Wanneer schrijf je mee uit? Wat bedoel je? Laat je naar huis gaan, bedoel ik. Oh? Nou, Even voor half 1, dan kan ik de laatste tram nog halen. <laughs> de laatste tram? Ja. De tram. Die kost na 11 al 60 punt, weet je dat? Een schepgeld voor Wolfgang Lieberich. Naar mijn huis is het voordeliger. Daar ben je lopend in nog geen 10 minuten. Frank. Ik zeg dat nog eens. Frank. Ga mee. Zich tevreden stelt met mooie dromen, die zou vandaag of morgen wel eens op een heel onzachte manier wakker geschud kunnen worden. Want voor dromen van het wonder is geen plaats. Ons veelbesproken economisch wonder is een realiteit, waaruit realistische consequenties moeten worden getrokken. U hebt op voorbeeldige wijze die consequenties getrokken uit datgene wat men zo vlotweg het economisch wonder noemt. En u hebt de aandacht van de hele wereld op u gevestigd met deze grootste jaarbeurs van na de oorlog, die ik hiermede voor geopend verklaar. Eén ogenblik, meneer Liebreeds. Ja, pardon. Wat is er? Ik zou het als een eer beschouwen als u... Ja, ik zou als het enige mogelijk is aan de ochtend. Bij de, de lunch de die de een... jaarbeurs directies en eergasten aanbiedt, bent u al lang weer vrij. Het gaat om hoogstens een kwartier, meneer Liberis. Ja, maar meneer. Uh... Vierijk is ik... mijn naam. Komt u toch even binnen in onze stand, alstublieft. Het is werkelijk maar voor een kwartiertje. Nou, Wacht dan mee? Uh... Zo. Wat moet er gebeuren? Ja, wat is er aan de hand? Als u even uw overjas en uw zou willen uittrekken, meneer Liberis. Wat? Juist zo. Ik... Geef hem maar hier. Dank u. Meneer Sikorski, gaat u gang. Jazeker, meneer Zo vlug heer. mogelijk de maat nemen. Meneer, meneer Lieberich heeft weinig tijd. Ja, maar dat moet een gisteren zijn, Vindt u niet ook, meneer Lieberich? Terwijl meneer Sikorski de maat neemt, moet u dit eens bekijken. Het is een sinds lang verouderde mening, waar, heer Lieberich... dat wij de originele Engelse stoffen... niet zouden kunnen evenaren of overtreffen. Ja, dat is... Hebt u ooit zo'n stof gezien... Dat is wel het beste van het beste. Ja, dat wel. En uh, voor de pantalon zou ik, zou ik u... Hier, uh, dit streepje willen voorstellen, meneer Libri. Nee, Als heb... deze combinatie u niet zou bevallen, zou ik niets meer van u begrijpen. Ik heb er werkelijk geen woorden voor, meneer Vierijk. U hebt volkomen gelijk, maar hoe kunt u mij... Voor de overjas heb de... ik twee kwaliteiten laten uitzoeken. Ik zou u deze stofje willen adviseren. Die is van het beste het allerbeste. Zo'n jas kunt u gerust twaalf jaar dragen zonder dat je kunt zien dat hij gedragen is. Wat zeg ik? Vijftien jaar. Dat is allemaal bijzonder vriendelijk van u, meneer Vierhegg. Klaar, meneer Sikorski? Nou... Jawel, meneer Vierhegg. Dank u, meneer Lieberich. U hebt haast, dat begrijp ik. Maar het heeft werkelijk maar een paar minuten geduurd. Zou u vandaag over een week even in onze zaak op de Schwarzenberger Platz kunnen komen om te passen? Om te passen? Ja, hier hebt u ons kaartje. U zult daar ook geen tijd verliezen. Uh, de twintig minuten hoogstens. Een kostuum past dadelijk, of het past nooit. Ja. <laughs> en met een figuur als het uur, meneer Lieberich, is het toch genoeg voor de coupeur de beste stoffen te geven? Ik begrijp nog altijd... De meneer... officiële rondleiding is nu pas in paviljoen 4. Kijk, u gaat hierdoor, loopt daar geen, om dat rozenperk heen, en u bent weer waar u wezen moet. Dag, meneer Lieberich. En denkt u eraan, vandaag over een week. Hm? Nou, dank u, meneer Vierijk. Geen dank, meneer Lieberich. Dus vandaag over een week op de Schwarzenberger Platz. Juist, ja. Tot ziens. Ziet u, meneer Sikorski? Ja, meneer Pierre. Hij komt. Over een week komt hij passen. Hij neemt het aan. Hij laat zich door ons piek fijn in de kleer steken, van kop tot teen. Wie zo gierig is als hij, is ook onkoopbaar. En wie weet kunnen we die meneer Liberis nog eens ergens voorspannen. Die grap mag ons gerust duizend mark kosten. Wie is eigenlijk die Liberis? Geen notie, meneer Vier. Heb je er ook geen notie van? Bij alle gelegenheden zie je hem. Schijnt overal een vinger in de pap te hebben. Die schuiven we straks naar voren, waar we hem nodig te hebben. Nou, wat zegt u ervan? <lacht> Ik zeg helemaal niets meer, meneer Liberie. Ik schaam me hoogstens nog over u. Juist nou ik mezelf niet meer hoef te schamen? Ach, met dat oude zwarte pak ging het toch werkelijk niet langer. Zeven jaar woont u nou bij me. Goeie en slechte jaren. De laatste anderhalf jaar ging het slecht, maar toch niet zo slecht als. Kostuum dat... en overjas van de beste stof... Waarvoor je per meter tussen de 60 en 70 mark zou moeten neertellen. Zou moeten? Duizend mark, alles bij elkaar. De schoenen, de sokken en, uh, en deze spulletjes hier, die hebben me mijn eigen geld gekost. Doordat ik voor een maaltijden vaak niet hoef te betalen, heb ik in mijn financiële mogelijkheden een beetje speling gekregen. 28 jaar woon ik hier. En in die 28 jaar is er, uh, voor zover ik me herinner van, alle vier etages nog nooit iemand gearresteerd. Waarom ook? Allemaal rechtschapen, mensen hè? Niemand in het hele huis die zilveren lepels zou stelen. Hoe moeten zo'n zilveren lepels komen? Daarvoor moet je uitgenodigd zijn aan voorname tafels of je moet jezelf uitgenodigd hebben. Ja, waar wilt u nou eigenlijk heen met dat stomme lepelverhaal? Ik zou er niks van gezegd hebben als u de laatste tijd nog maar moeite had gedaan om een betrekking te vinden. Of tenminste die zaak met die kantoormeubelen behoorlijk had aangepakt. Met die meubelen had u misschien langzamerhand een kostuum kunnen verdienen. Ja, bij een provisie van 10%? Voor ja. die 10% heb u vroeger uw vingers afgelikt tot aan uw ellebogen. Maar toen bent u begonnen de borden af te likken bij de fijne lui. Toen hebt u zich overal ingelogen en binnengezwendeld waar maar wat te eten was. Met Forel begonnen en met de nieuwe zwart pak geëindigd. Dat nieuwe zwarte pak heb nou, ik... Nou, vertelt u maar liever niks over dat pak. Anders moet ik dat ook nog bij de politie en het gerecht verklaren als zover is. Wat? Hoe ver? Zover dat het niet verder meer gaat. In de 28 jaar dat ik hier woon is er nog niemand in dit huis gearresteerd. En op u was ik nou juist zo gesteld. Vertelt u, mis, meneer Liberi, wie hebt u voor dat prachtige kostuum bezwendeld? Cadeau gekregen, voor niets... Zonder enige tegenprestatie. Ik heb het zelf heel pijnlijk gevonden, maar het werd me letterlijk opgedrongen. Nou, ik hoef de waarheid tenslotte niet te weten. Beter zo. Dan kan ik bij het verhoor zeggen dat u mij de geschiedenis zo hebt verteld. En als ze me vragen hoe ik verder over u denk... dan zal ik zeggen dat u altijd punctueel de huur hebt betaald. Ook als het u slecht ging. En dat u eerlijk uw best hebt gedaan een nieuwe betrekking te vinden. Ja. Ik zal niet zeggen dat u een avonturier bent. Dat was u vroeger ook niet. Vroeger is het ook nooit voorgekomen dat u een vrouwenhaar op uw ver had. Wat? Een blonde haar. U moest u schamen. Je moet je schamen, Wolfgang. Daar heb ik minder dan nooit reden toe. Je merkt alleen maar niet dat je je schaamt. Je bent de enige die het niet merkt. Ergens klopt er iets niet met jou. Ik vraag me alleen of wat er niet klopt. Het oude afgedragen pak of dit stuk eerbaar exhibitionisme. Oh, je groeit geleidelijk met dat soort dingen mee. Helemaal vanzelf. Bijna tegen je wil. Ja, uitvluchten zijn niet slecht, dat moet ik zeggen. Sinds wanneer vind jij het nodig om in deze protzerige uitrusting op te treden? Sinds de opening van de jaarbeurs. Precies juist, antwoord is de domste leugen. Sinds de opening van de jaarbeurs, zeg ik. Toen heb ik me dit maskeradepak aan laten meten. Avonturier. Hm. Hoe geheim is voor vrek uitgescholden. Je draagt dit ding niet als maskerade. Je gelooft erin. Of liever... Je bent je van je maskerade bewust, maar je wilt ermee ook serieus worden genomen. Zoals ik eruit zag, kon ik niet meer onder de mensen komen. Maar toch had je je niet in dat dure kostuum moeten vertonen. Wees niet kwaad om wolfgang dat ik er zo over denk. Een man kan gerust in een glimmend en versleten pak rondlopen... en toch pluspunten verzamelen in zijn omgang met mensen... Maar gaat het in zijn oude kleren werkelijk niet langer, dan blijft het maar alleen nog de gang naar de uitdrager om in plaats van dat hele oude pak een minder oud te kopen. Maar toch weer een oud. Ah. Had ik soms al namen gemaakt, want vogelversikker in mijn afgetrapte pak... Nee, dat zeker niet. Maar ze zullen voortaan in een van je twee kanten niet meer geloven. De kale vrek of de opgedirkte props. In welke van de twee ze niet geloven komt er weinig pan? Neem mij nou bijvoorbeeld. Uit mij vraagt, geloof ik, in geen van beiden meer. Ja, zou je dat alsjeblieft nader willen verklaren? Die verklaring zou je me gemakkelijker kunnen maken... als je me vertelde wie en wat je in werkelijkheid bent. Uh, zo gaan we niet verder. Ik groet je. Is dat zoveel gemakkelijker dan de waarheid spreken? Dank je voor je wantrouwen. Dank je wel, hoor. En dan ga ik weg. Voorgoed. Dat is de gemakkelijkste oplossing. Tja. Een mens wordt gemakzuchtig als hij 55 is. Dan ziet hij er ook uit als 46. Hij neemt de schijn voor het wezen... Een echt waar dan gewoonte zonder inhoud. Hij gelooft wel niet helemaal dat wat hem tamelijk bereidwillig als liefde wordt aangeboden echt is. Maar het is prettig en gemakkelijk te geloven dat het zo is. Je bent gemeen, Lizzie. Eén van ons beiden moet met het spreken van de waarheid beginnen... om met zijn slechte geweten in het reinen te komen. Ik heb er geen aanleiding toe. Dan zullen we het maar over mijn slechte geweten hebben... dat ik destijds zwaar heb last toen ik dacht dat jij rijk was. Rijk omdat ik dacht dat je rijk was, heb ik het je zo gemakkelijk gemaakt Jij hebt natuurlijk prompt gezegd, liefde Jij hebt nu eenmaal voor alles dadelijk een passende benaming Ik had gedacht dat je gierigheid ergens een zwakke plek zou hebben Omdat ik achter die gierigheid vermogen en invloed vermoedde, is het allemaal zo gelopen Ga huh? door Je wou toch weggaan En me besparen, dat allemaal te moeten vertellen dat Kan jij begrijpen dat ik niet mijn hele leven lang koeriste in Apollo wou blijven. Dat ik een vriend aan de haken heb willen slaan van wie ik wat hulp kon verwachten. Het zou overigens toch doelloos geweest zijn. Ik ben tenslotte 31. Was het niet gisteren nog maar 23? Jij hebt het nog geloofd ook. 31. Mijn 23 zijn even waar geweest als jouw 55. Die 55 zijn jammer genoeg de zuivere waarheid. Jammer? Ja. Waarom? De mooiste leeftijd van een man. Ik ben jammer genoeg zo inburgerlijk dat ik op mijn twintigste net zo min gedeugd heb op de planken als op mijn dertigste. Dat ik er nooit voor zal deugen en het nooit verder zal brengen dan korist. Zo fantasieloos burgerlijk ben ik dat ik het liefst kruisbeste jam zou koken. Net als de vrouw van de overwegwachter hooi zou willen harken op de spoordijk. En konijnen zou willen fokken in een hoekje op zolder om af en toe op zondag mijn man een stukje wild te kunnen voorzetten. Als ik er een had. Die moest dan precies zo oerburgerlijk zijn als ik. En ik ben zo burgerlijk, dat liefde voor mij liefde is. Al ben ik er dan ook uit lichtzinnigheid en berekening aan begonnen. En omdat ik niet geraffineerd genoeg ben voor lichtzinnigheid en te dom voor berekening, ben ik tenslotte blij dat jij ook niks bent. Niet eens een doodgewone oplichter. Iets daarvan heb je toch wel. Maar waarschijnlijk ben je er net zo weinig voor geschikt als ik voor soebrette. Wat zwendel je eigenlijk? Wie bedrieg je? Feitelijk bedrieg ik niemand. Maar ik, ja, ik, ik moet nou weg. Je bent al te laat voor de ontvangst door de burgemeester. Afsluiting van het opera-festival. Ondenkbaar dat zoiets zonder jou zou kunnen doorgaan. Bijna ondenkbaar, als iemand zo bekend is als ik ben. Die diner met vijf gangen. Te drinken wat de wijnkelder biedt. Een mooie redenvoering over de culturele taak in onze eeuw. Op hetzelfde ogenblik zingen huppelikjes zo'n een beetje op de planken van het Apollo rond. Mijn culturele taak. 200 zoveel mark in de maand. Dacht je soms dat ik ook niet graag gans met kastanjes zou eten en Chateau viramond drink. Spijt me voor jou, Lissie. Echt. Maar er is alleen maar op mijn honger gerekend. Zou ik toch ook niet hebben kunnen meegaan? Maar ik, ik herinner me dat destijds bij het jubileum van het Apollo... de uitnodiging aan alle heren de toevoeging bevatte met uw geachte echtgenoten. Dat is niet op mij van toepassing geweest. Ik heb toen even min een uitnodiging ontvangen als nu. Wat? Nee. Mijn recht ontleend ik louter en alleen aan mijn honger. Je gaat er dus maar gewoon naartoe. Je eet en drinkt. Je doet alsof je erbij hoort. En je hebt helemaal niks te maken. Alleen nog een jas en verder niks. Ho Hoe lang doe je dat al? Sinds de honger me daartoe dwingt. En die honger is gekomen toen ik mijn laatste betrekking had verloren. Omdat een werkeloze boekhouder die al 55 is... door niemand meer wordt aangenomen... zal ik wel even van de ene of moeie maaltijd naar de andere moeten sjouwen. Dat is bij jou al tot een plicht geworden. Ze dus rekenen op je. Je zou over gepraat worden als je ergens zou ontbreken. Maak me rauw dat je bij de burgemeester komt. Er is toch ook werkelijk geen gebeurtenis van enige importantie... ...waar we die liever eens niet tegenkomen. Dat schijnt zijn baantje te zijn. Alle belangrijke mannen de hand te drukken... ...en door alle belangrijke mannen de hand gedrukt te krijgen. Hebt u er eigenlijk een flauw idee van wie hij is en wat hij doet? Ik veronderstel dat hij bij het departement van culturele zaken is... Waarschijnlijk moet hij voor representatie overal heen gaan en overal mee eten... waar maar wat cultureels aan de hand is. Ja, met dat mee eten schijnt hij zich zo langzamerhand een nieuw kostuum bij elkaar gespaard te hebben. <laughs> maar bij het departement van culturele zaken hoort hij niet. Financiën heb ik vroeger gedacht. Over wie hebben de heren het? Over meneer Lieberichtegins, links van de burgemeester. De derde vierde, de vijfde. Ziet er keurig uit... Oh, hij heeft er beslist beter uitgezien toen hij er nog niet zo goed uitzag. Ieder mens heeft zijn eigen aankleding die uh, met zijn persoonlijkheid overeenstemt. Die keel maakt zich ineens veel belangrijker dan hij is. Nou, dat is ook een kunst. Ja, maar ik kan die kunst niet bijzonder waarderen, meneer Heggy. Uh, het komt er vooral op aan dat je van iemand gelooft dat hij is wat hij pretendeert te zijn. En bij deze man geloof je het? Ja, hij speelt het net de nuance te echt om nog helemaal geloofwaardig te zijn. Ja, ik zal hem eens onder handen nemen. Ja, ja, doet u dat, meneer Regin. Als er iemand mensenkennis heeft, bent u het wel. Maar dat moet je als zakenman wel hebben. Zodra we van tafel gaan, dan zal ik eens zo'n een babbeltje met hem maken. Oh, kijk, we zijn al zo ver. Ja, burgemeester staat op. Ja. Ja, nou, pak de koe bij de horens, meneer Heegi. Ja, dat zal ik doen, ja. Tot ziens, ja. <laughs> Tot ziens, Tot ziens meneer, Heegi. meneer Heegi. Juist meneer Heegi bevalt die liberi. Mij bevalt die meneer Heegi nou juist helemaal niet. Een man die onverdiend zo'n aanzien staat. Zijn zaken schijnen uitstekend te gaan. Gemeenteraad is hij ook. Maar kom, laten we het niet over zaken hebben. Mag ik mij even voorstellen, meneer Lieberich? Hey, Oh, uh, uh, lieberich, aangenaam. Uh, uh. Nou, de officiële romslomp hebben we gelukkig alweer achter de rug. hè? Nou kunnen we ons rustig drukken. En in alle gemoedelijkheid nog een flesje ledigen. Akkoord, meneer Libris? Ja, als ik u maar niet teleurstel met mijn gezelschap. Ik, ik uh, had vandaag tijdig weg willen gaan. Ik heb nog bezigheden, ziet u. In welke hoedanigheid bent u hier? Ja, me nee, mijn domme vraag niet kwalijk hoor. Van kunst en van de kringen die zich met kunst bezighouden weet ik maar weinig af. He. Nee, officieel heb ik met de zaak ook niet te maken, maar een mens accepteert nu eenmaal wat hem als een aangename verplichting wordt opgelegd. Ja, aan tafel vroegen enkele heren zich af of u aan het Departement van Financiën of aan het Departement van Culturele Zaken verbonden werd. Nee, ja, geen van beide. U bent de gemeente gaan zitten, is niet? Ja. Ja, van gezicht ken ik u al langer. Ja, als je overal bij aanwezig bent. He. Moet het eigenlijk overal bij aanwezig zijn? Ja, helaas. Zo, zit u niet goed, meneer Lieberich? Oh, uitstekend, dank u. Het is hier alleen erg warm. Onaangenaam warm, he. Ja, u zit toch echt niet helemaal goed? Maak toch gerust een paar knopen waar uw corbeur los... Oh, dat doe je toch niet in gezelschap? Nou ja, het was maar een raad. Dan hebt u niet al door last van die flesje... en Tofier Ammonie, u begon er een zware grap... in uw zakken gewerkt... zonder dat iemand het merkte. Maar, nou ja, behalve ik dan. Ik, uh, o, op mijn wijn is het niet... Er heeft bij u zeker nog iemand honger, hè? U niet alleen... Nee, komst u Dat doet u al sinds jaar en dag, nee? Overal waar de deuren gastvrij openstaan binnenkomen... en mee eten dat u niet meer kunt. Een arme drommel, hè? Honger? Eerlijke honger? Nou, kom, kom. Dan roept hoeft u zich toch niet voor te schamen. Ja. Toch wel? Onzin. Wat honger is, heb ik zelf aan de lijf ondervonden. Werkloos? 55 De auto nog aan de slag te komen Wat was u vroeger? Wat kunt u? Alles wat ook maar in de verste verte met boekhouden te maken heeft Uitstekend Wilt u bij mij komen werken? Ik was ook weer vriendelijk, meneer Higgy Met een man in mijn tragische situatie geen grappen te maken Ach wat? Zo tragisch is dat allemaal niet Ja U kunt iets maar ik neem u ook als u helemaal niet kunt. Zo, Ja. Dat wat? Als datgene wat u bent. U bent precies wat ik nodig heb. Met uw vervloekt eerlijke gezicht. Met uw onrustelijke voorkomen. Dat nog eenmaal ook tot de morele kredietwaardigheid behoort. Met uw correct en vriendelijk optreden. En met alles wat u het aanschijn geeft van een eerlijk, burgerlijk, rechtschapen mens. En welk werk had u me willen laten doen, meneer Heggy? Werk? Ja, werken kunt u ook, wat mij betreft. Maar voor alles representeren. Als u morgen om half bij me wilt komen op het hoofdkantoor... ...maar je heel veel ...dan zullen wij het vlug eens worden. Ah, daar komt de Château Firamont. Ja, ik bedoel de Château Firamont, die wij zullen drinken, hè? Drink nou toch, Wolfgang. Sinds die ene keer kan ik geen wijn meer door mijn keel krijgen. Oh, langzamerhand zou je keel weer toegankelijk moeten worden voor wijn. Tenminste voor de goedkopere soorten, die niet meer van de tafels van de grote heren komen. Dit is de eerste fles wijn van je zelfverdiende geld. Ach, het zelfverdiende geld zit met wars. Meneer Heggy... Wat doet meneer Heggy? Hij doet precies wat je kunt verwachten van iemand die mij als paradepaard moet houden om er zelf beter uit te zien. Hoofdzaak is dat hij behoorlijk betaalt. En ja, waarvoor? Voor niets. Voor vriendelijke buigingen. Voor amabele gesprekken met de klanten. En dat terwijl er werk voor me zou zijn. Werk. Dat bedrijf van meneer zou hoog nodig gesaneerd moeten worden. Nee, meneer Hege is nou juist niet wat je een solide zakenman zou kunnen noemen. Jij bent toch ook niet op een solide manier aan deze betrekking gekomen? Op het rechte pad is het me nooit voor de wind gegaan. En op andere paden heb ik me weer met praktijken moeten bezighouden die me ook niet bijster gelukkig maken. Oh lieve hemel, wie nooit zijn gans met tranen at. Zeg dan tegen die meneer Hegie dat je zo geen zin meer in hebt. Nu, zeker, dan gooit hij me eruit. Ik gooi eruit, vandaag nog, direct. Dan gooit u me, hè? Maar ik vertel de hele wereld wat je hebt uitgevreten. Vertelt u mij wat u kwijt wil zijn, meneer Hegie. Daar zit de dreiging al in de gebalde vuist, hè. Jij wilt zeker publiek maken wat je hier hebt gezien, hè? Op het moment waarop ik uw deur achter me dichttrek, interesseert me dat niet meer. Zo, nog fatsoenlijk zijn ook. <laughs> de garderobe oblige, hè. Oh, zo fatsoenlijk ben ik nog ook niet geweest. En uw zaken zijn nog ook weer niet zo verdacht dat er meer dan een schildertje in mij zou afspringen. Maar u bent dan ook tenslotte iemand, hè. U bent gemeenteraadslid. Wat ik ben en wat ik doe, dat gaat je bijna helemaal niks aan. Jij hebt te representeren en je fatsoenlijke gezicht bij de hoofdingang te laten zien... ...boven een spierwitte boord en een piekfijn zwart pak. Dat doen ik toch ook? Juist. Dan heb je zoveel te doen dat je niet in mijn boeken hoeft rond te snuffelen. Ja. Yeah. Dat kan een oude boekhouder nou eenmaal niet laten, hè. Je merkt toch als er iets niet helemaal in orde is. En uw boeken, vergun me de opmerking, meneer Higgy, zijn een zwijnenstal. Hè? Eh? wat? U doet alles maar zo'n beetje op zijn jambore fluitjes en uw boekhouding doet als net als u. <laughs> zo verschwatster ben ik nog nooit van mijn leven tegengekomen. Krijgt de kerel een sinecure waarvoor anderen hun vingers zouden aflikken en hij houdt het niet uit zonder beuterwerk. <laughs> dat heb ik zo geleerd, Heggy. Ja, sommigen leren het nooit af. Dat kunt u zich niet voorstellen, dan. dat iemand aan de boeken en de boekhouding en aan een tot in de diepste diepte glasheldere balans. Een genoegen beleefd, zoals u misschien aan een briljant gespeelde talent voetbalwedstrijd. Dat u me zo bitter hebt kunnen teleurstellen, terwijl ik u toch zo heel anders heb leren kennen. Hè? Het is niet fijngevoelig om me daar bij iedere gelegenheid aan te herinneren. Ach, onzin. Ik heb u voor iets aangezien dat u in de verste verte niet bent. Als men nu van die mooie zwarte schil ontdoet, dan komen daaronder misschien wel mouwbeschermers tevoorschijn. Ha, u kent het toch wel, hè? Dat soort, dat iedere dag met het aantrekken van zo'n mouwbeschermers begint. Ik heb wel nooit mouwbeschermers gedragen, maar... Maar, maar een grijze kantoor is misschien wel, ja, dat zou bij u passen. Om acht uur geruisloos binnenkomen en om vijf uur vertrekken. Ik heb altijd nette, goed onderhouden kleding in mijn werk en in mijn privéleven op prijs gesteld, ja, meneer Higgy. Maar in dit opgeprakte en die streepjesbroek wil ik u hier niet meer in de zaak zien. U neemt met ingang van morgen de boekhouding over. Wat? De kostenberekening, de hele belastingadministratie. Wat? En de bedrijfsrekening. Begrijp me? Zeker, meneer Higgy. Juist. Yes. En koopt u alsjeblieft een grijze kantoorjas? Dan weten we tenminste waar we met u aan toe zijn. Het Zwarte Pak. Dit was een hoorspel van Jozef Martin Bauer. Het werd vertaald door W. Bunge. Jan van Ees was Wolfgang Lieberich, een werkeloze boekhouder. Naal snel mevrouw Burkel zijn hospitaal. Eva Janssen, juffrouw Lissie van het Apollo Theater, Willy Ruis, meneer Daum, een werkgever, Louis de Bree, meneer Hegie, een zakenman, Herman van Elen, de minister van Economische Zaken, Jovische senior, Duibert, zijn chauffeur. Maarten Kaptein was de directeur van de Handelsbank, van Heskes Colerus, een man uit de geldwereld, Johan Wolder, limpaard, een geoloog, Johan de Sla, ercolo, een importeur van zuidvruchten. Donald de Marcas, vrijtuig, iemand uit het zakenleven. En Sylvain Pons, Viereg, iemand uit de corruptie. De regie had Vries junior.